Het weer, vannacht is het helder en het koelt af naar een graad of 6. Hier en daar ontstaat een mistbank. Morgen veel zon bij een temperatuur van ruim 20 graden. Dit was het en Wesher. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Zie het. is rising One by one your dreams are drowning While you stand and watch the waters flow Nothing's clear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 sections of my You. Well, that your fear. I know the message My heart is sending But you don't read it I'm underwater In overdrive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 Stop driving, it won't stop driving to an all-flop. She's Queen of Fox Independence. She got soul in the beauty of her melody. Yeah. This <laughs> is